Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Londen is een einde gekomen aan een dag vol afscheid van Queen Elizabeth. Na een dienst in St. George's Chapel werd de kist neergelaten, gevolgd door het volkslied. De late, most high, most mighty and most excellent monarch, Elizabeth II. En in Windsor is nu de ceremonie bezig, waarbij Koningin Elisabeth haar laatste rustplaats krijgt. Het gebeurt in besloten kring, alleen haar familie is erbij. In Londen stond de hele dag in het teken van de uitvaart van de koningin. Deze Britten hebben alles gevolgd. Ik weet niet wat tijd ze uitkomt, maar ja, we wachten. En dan ja, we zenden ze op en ja, blijf blij. Ja, het lijkt wel een moment in de geschiedenis. Dus we zijn blij om het te maken. En het was niet een easy om hier te komen, maar ik had gewoon moeten komen en ik ben hier. Slachthuizen in Nederland hebben vorig jaar 427 boetes gekregen, omdat ze zich niet aan de regels hielden. Controleurs gaven ook ruim 500 waarschuwingen. Ze beoordeelden of slachthuizen hygiënisch werken, of de dieren ziektes hebben en of ze goed worden behandeld. En in veel gevallen was dat dus niet oké. Okay. Een bedrijfsfeest op een vakantiepark in de Veluwe is afgelopen weekend flink uit de hand gelopen. De eigenaren van het park troffen vandaag een van hun huisjes in puin aan. Filmpjes op Dumpert laten de ravage zien. Het volgende is minder leuk. ...dat de volledige kachel van de muur af is getrokken. Dit is echt niet best. De vloer ligt bezaaid met bierblikjes. Er staat een levensgroot beeld van een zebra in de woonkamer. En de verwarming is dus van de muur gerukt. Het park laat weten dat ze druk bezig zijn met opruimen... ...zodat ze snel weer gasten kunnen ontvangen. Het weer morgen, een beetje net als vandaag... ...een mix van zon, wolken en af en toe een bui. Dan een graad of 17. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan nog maar een paar files die enkele minuten vertraging opleveren. Alleen op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is het nog wat drukker... tussen de knooppunten Badhoefendorp en de Nieuwe Meer. Daar is de vertraging nog een kleine 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. Plus.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 met een gekke snor Wil je schutting want ik timmer zelfs hekken mooi Ruim niet op, laat je achter in een gekke zooi Sorry. Jong vloeit, klusjesman, ben een gekke boy Hele rare spleefie word ik rustig van Klim me op die ladder als een klusjesman Is er iets met de fundering, moet het dak? En op uh, onze website www.altvm.nl staat een heel verhaal over dit album van Jong Louis met uh, Klusjesman. Uh, de titel hoorde je dus uiteraard. En wat denk je als je dit hoort? Dan denk je: hé, hey, dat is toch een bekend toontje? Nou, de productie was van Bas Bronnen, die heeft uh, vroeger ook nog het werk uh, van De Jeugd van tegenwoordig uh, gedaan. Um, over Jong Louis uh, gesproken. Hij komt 29 september. Dat is uh, bij 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Wat we aan het eind uh, van de maand altijd uh, doen. Met het overzicht van uh, de nodige releases uh, van uh, de afgelopen maand. Uh, komt hij ook uh, hier langs. En dan uh, zullen we het uh, uh, ja, nodige gaan horen. Um, wat hij allemaal kan. En zullen we nog uh, ook um, proberen wat meer te weten komen van deze Jong Louis. Want...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 En ze doen ook nog een release show in de Pastranaas op 24 september. Ik heb het over Low Addicts en het titelnummer Evolver. I never thought I would miss your face. I went away and came back as another me.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 De Beverwijk, deze man. En dan heb ik het over Jack Judah. En dit is uh, een single die uh, morgen gaat uh, verschijnen op het uh, label van Anroot Records. Anroot, dat is wel heel erg leuk. Um, hij is een van uh, de mensen die dus hier uh, in Beverwijk uh, huist.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 Love is easy now that I'm with you All my feelings in line with the words on my mind We can take it slow and just follow the flow Love is easy, honey You make it easy for me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 I woke up in time, my heart still beats. Oh, yeah, in time.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 Onze drummer heeft wel echt een muzikale achtergrond in de zin dat hij concertoorm heeft gedaan. Uh, wij allemaal, de rest niet echt. Uh, tuurlijk wel eens een gitaarlesje hier en daar, maar uh, nee, geen, geen muziekopleiding. Ja, uh, nou komen jullie uit Horst aan de Maas. Dat is in Noord-Limburg. Uh, is er uh, toch uh, nog een redelijke popcultuur aan gang in Limburg? En dan denk ik met name aan...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 Screws over me, I feel you're looking at me What have I done? Is it the color of my nummers uh, schrijven en dat uh, gaat gewoon door, ook al ben je op huwelijksreis. Dat moeten Davy, Knobel en Anna Bauman wel hebben bedacht uh, toen uh, zij hun huwelijk uh, vierden in een huwelijksreis. Light by the Sea, Peace is Moon, uh, is dat. En uh, dat is hun nieuwe single die vandaag toevallig is uitgekomen. Ja, dan pikken we hem natuurlijk even mee. En daarvoor hoorde je de Anesthetics en What I Have I Done...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 Is it?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 Die bijna alweer een week of wat erin staat. Terwijl een